Drie uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De schutter die vorig jaar in de Amerikaanse plaats Newton... een bloedbad aanrichtte op een basisschool, had geen duidelijk motief. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoeksrapport. De 20-jarige Adam Lenza was wel geobsedeerd door schietpartijen. Met name door het drama uit 1999 op de Columbine High School. Eind vorig jaar vermoorde Lenza eerst zijn moeder. Toen schoot hij op de Sandy Hoek School twintig jonge kinderen en zes leerkrachten dood en pleegde zelfmoord. In het rapport staat ook dat Lenza ernstige psychische problemen had.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 EO. Dit is de nacht. Met Miranda van Holland. Een hele goede nacht, fijn dat u erbij bent. Dit is, dit is de nacht, de editie van 26 november. Afgelopen uur sprak ik over schone kleding... maar de komende twee uur over een heel ander onderwerp... namelijk eenzaamheid. In Rotterdam heeft een vrouw ongeveer... 10 jaar dood in haar huis uh, in gelegen. Agenten ontdekten vorige week donderdagmiddag haar stoffelijk overschot nadat bouwvakkers die in die straat aan het werk waren bij haar geen gehoor hadden gekregen toen ze aanbelden. Zij waarschuwden daarop de politie. De politie zegt dat de vrouw op 74 jaar leeftijd is overleden en dat ze dus zo'n 10 jaar dood in haar huis heeft gelegen. En dan vraag ik me af, hoe kan dat nou? In die tien jaar heeft niemand dat opgemerkt. Hoe, hoe is zoiets mogelijk? We gaan vannacht praten over eenzaamheid. En als ik zeg we, dan heb ik het over Jeanette Rijks... schrijfster van het boek De Kracht van Eenzaamheid... en psycholoog Jean-Pierre van de Ven van de Stichting Correlatie. Vannacht beide mijn gast. Hartelijk welkom. Heel fijn dat u, dat u de beide uh, uh, hier wil zijn op dit nou ja, uh, niet zo heel toegankelijke tijdstip. Of bent u beide regelmatig wakker om drie uur s'nachts? Nee, gelukkig niet. Nee, <lacht> nee en, en u? Ik vond het heel bijzonder om, uh, lekker onderweg te kunnen zijn op zo'n, voor mij, apart moment. Dat is het ook. Dat is het. En het past ook wel een beetje bij het onderwerp, toch, Dit tijdstip? Nou, weet ik niet, als je dat wil. Maar ik ja? vrees dat eenzaamheid iedere moment van de dag uh, kan toeslaan. Ik vrees dat u daar gelijk in hebt. Daar gaan we zo meteen over praten. Eerst eventjes luisteren. Sommige mensen voelen zich wel eens, ja, hoe je moet dat zeggen, eenzaam en zo. Maar het is niet per se dat Turken dat zijn, hoor. Nou ja, 40% voelt zich uh, in enige mate eenzaam. Nou, dat, dat zijn een hoge aantallen. Maar ik was vooral al geschrokken van de percentages... die zich ernstig eenzaam voelen. Want dat is ook bijna 10 procent. En dat iemand zich soms wel eenzaam voelt... Nou, dat kunnen we allemaal wel begrijpen. Maar ja, ernstig eenzaam is toch wel ja, ernstig. Janette Rijks, uh, wat doet eenzaamheid met mensen? Oeh, dat is een overval. Um, het doet een heleboel. Het maakt je verdrietig en ellendig. En het geeft je het gevoel dat je er niet bij hoort. Maar op de duur, als je niet echt iets kunt doen aan die eenzaamheid... als het je niet lukt om, om dat gevoel kwijt te raken... dan heeft het allerlei lichamelijke gevolgen. Het blijkt dat je afweersysteem wordt ondermijnd door eenzaamheid, door langdurige eenzaamheid. En die 10% waar die mevrouw het net over had, die ernstige chronische eenzaamheid... Ja, dat zijn mensen die uh, daar de lichamelijke gevolgen van uh, behoorlijk ondervinden. Mm. Wat eenzaamheid met je doet, is. Dat, het is bijvoorbeeld aangetoond dat tien jaar lang langdurige eenzaamheid verhoogt je sterftekans. met uh, 100% ten opzichte van je leeftijdgenoten. Dat is ongelooflijk. Dit is nog een keer. Uh, ja, dat is heel griezelig. Wilt u het nog een keer zeggen? Want ik, ik, ik, ik vrees dat het niet helemaal doordringt bij mij. Nou. Ik zal, het, ik zal het anders proberen uit te leggen. Als je tien jaar lang eenzaam voelt... Ja? maak je twee keer zoveel kans om dood te gaan... dan de mensen die dezelfde leeftijd hebben en zich niet eenzaam voelen. Maar hoe kan dat? Ik geloof dat ik die 100 verkeerd zei. Goed, twee keer zoveel kans op uh, overlijden. Ja, omdat je... Uh, als je je lang eenzaam voelt... is het eigenlijk alsof je lichaam voortdurend in een soort stresssituatie zit. Je, je kan niet vluchten, vechten, dus je, je bevriest als het ware... Mm. En dat houdt in dat je uh, allerlei uh, lichamelijke gevolgen daarvan ondervindt. Je ja, afweersysteem doet het niet meer jovel. Dus je wordt, uh, als er een, ziek. een je langskomt, pak jij hem eerder. En als je ziek bent, duurt het langer voordat jij genezen bent. Hmm. En uh, op dit moment is bekend, en onderzoekers uit Amerika... hebben dat uh, nog niet zo lang geleden bekendgemaakt... dat eenzaamheid slechter is voor je dan stevig roken of stevig drinken... Of dat soort dingen die over het algemeen beschouwd worden als levensbedreiging. Sterker nog, dat doe je dan nou gezellig in de kroeg. Dus dan maak je misschien wel weer wat contact. Nou, oké. Okay. Uh, gezellig contact in de kroeg is voor kroegtijgers hartstikke leuk. Maar mm. de meeste mensen zijn dat niet. Dus die moeten daar gewoon helemaal niet naartoe. Ik moet ook niet te veel van mijn persoonlijkheid in dit programma willen projecteren, realiseren op dit moment. <lacht> uh, goed, um, misschien zit u thuis aan de radio gekluisterd. En in dat geval, daar ben ik heel blij mee. En, en ik zou het fijn vinden als u met ons meepraat in deze editie van dit is de nacht bent u wel eens eenzaam. En, en hoort u dan bij die 40%? Of misschien zelfs wel bij die 10%? En. Zou u daarover willen vertellen? U kunt bellen, we hebben een gratis telefoonnummer... dat is 0800-121-121, 1121, 1121, maar mailen kan ook, nacht.eo.nl En ook via de Twitter zijn wij bereikbaar. Hashtag dit is de nacht. We praten vannacht over eenzaamheid. Een, een heftig onderwerp, um, maar ik zou het fijn vinden... als u met ons mee wilt praten, dan zijn we niet zo eenzaam deze nacht. 0800-1121. Dit zijn de Commodores en EZ. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. See a big stone and I bow. Yeah, ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning.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 Sunday morning Ontzettend heerlijke plaat. Easy van de Commodores. En als u denkt, wat is ze daar allemaal aan het doen in de studio? Nou, er staat hier een band om me heen. Zometeen uh, live muziek van uh, uh, Rick van der Bos. maar daar later over. Eerst eventjes eenzaamheid. Uh, praat vannacht met ons mee, heren. Dit is de nacht over eenzaamheid. Bent u wel eens eenzaam? Of kent u eenzame mensen? Of gaat u uh, uh, op bezoek bij eenzame mensen? Probeert u er iets aan te doen? Of zegt u, nou ja, uh, iedere man, vrouw voor zichzelf... Praat vannacht mee 0800 -1 -1 -1. of stuur een mailtje naar nacht.eo.nl... of twitteren naar hashtag ditisdenachtdidn. Aan de lijn Erik. Erik, goeienacht. Ja, goeienacht. Uh, dit programma is misschien ook voor oudere mensen. Ja, u zei van uh, eenzaamheid, dat, uh, dat wordt toch vaak uh, gezien als een uh, oudere probleem. Nou, ik ben zelf uh, midden dertig. En ik eh, leef een uh, zelfbewust, hoor, eenzaam leven, omdat ik gewoon de druk van het leven niet aan kan. En uh, ja, dat kan je ook zo soort als een zwakte zien. Maar voor mij is het gewoon een soort zelfbehoud, uh, wat ik maar uh, terugtrek, hmm. een soort uh, ja, modern kluizenaarschap uh, uh, ja, uh, onderga, zeg maar. Klinkt niet als zwakte, maar klinkt als een hele strategische keuze van je. Ja, nou ja, uit zelfbouwt. Dat ja. toch wel iets van... Uh, ja, uh, enkele intimie die dan wel begrijpen waarom ik zo leef. Ja. Maar voor de buitenwacht is het een soort van, ja... Ja, of die kennen me natuurlijk niet, omdat ik, uh, ik heb ook wel een soort... Uh, nou ja, je kan het bijna straatvlees uh, noemen, maar uh, dat komt er ook bij. Oh. En ook een soort van Ja, je gaat allerlei dingen wel natuurlijk ontwikkelen. En ik snap ook wel die, over die gezondheid... Het is niet goed voor de gezondheid, nee, dat begrijp ik wel. Want je gaat toch uh, uh, ongezonde leven, denk ik, toch ook wel. Yeah. Als ik naar mezelf kijk. En ook wel uh, de dingen in soms een uh, wat negatieve perspectief zien, hè. Maar Erik, um, je, je klinkt... Ja. Uh, ja, hoe zeg ik dit? Vrij normaal. Je, ja, je klinkt heel normaal. <laughs> je klinkt ja, eigenlijk nee. als, als een leuke buurman. Nou, ik heb vroeger vaak in uh, psychiatrie ook gezeten... Uh, daar kon ik ook aardig altijd uit de weg komen met prachtige verhalen. Ik ben dat dat er gaat een goed uh, spreker. Maar uh, dat de, de pijn zit voor mij van binnen. En ik, uh, ik probeer de dagen door te komen. Maar uh, ja, ik, ik ben te trots. Ik denk het dan een beetje gek om, uh, zeg maar, uh, voor mijn familie doe ik dat niet. Om, zeg maar, uh, definitief... Uh, maar mijn zelfbeeld en ook het beeld over mijn leven en ook het leven aan zich is natuurlijk uh, bij mij vrij negatief. Maar ja, ik ben er toch wel door opvoeding en alles uh, van, ja, ik moet toch verder. Mm -hmm. Maar en dat het ook vaak bij ouderen voorkomt, en dat is een verschrikkelijke verhaal van laatst in Rotterdam. Ja. Uh, ga je natuurlijk denken, ja, dat hoort alleen bij ouderen. Maar ik wil nu even ook mijn stem uh, laten horen. Mm -hmm. Dus ook jonge dat mensen. Ook bij, uh, midden dertigers, ik ben 35, uh, ook uh, voor kan komen, zeg maar. Maar voel jij je en, eenzaam? Ja, ja, want, want, ja natuurlijk. En, en... Maar dat is een. Ja. Maar wil je daar dan iets aan doen? Of zeg je van, nou ja, dat, dat hoort nu helemaal bij mijn conditie... en dat accepteer ik dan maar? Nou ja, op dit, kijk, ik heb vroeger veel... Uh, nou ja, terug in de psychiatrie uh, ook... Uh, ja, daar ga je veel gesprekken voeren en alles... maar dan zeggen ze natuurlijk van allerlei uh, hand, uh, dan, dan bieden ze je van alles aan, hè? En uh, van, ja, je moet dit je moet dat. Mm -hmm. En dat is allemaal heel begrijpelijk. Ik ben niet achtelijk uh, namelijk. Uh, klinkt het je in ieder geval niet, nee? Nee, precies. En uh, er wordt vaak gezegd, dus, ja, ik heb wel iets van autistische trekken wordt dan gezegd en dit en dat. Er wordt alle borderline wordt erbij gehaald. Uh, dat is allemaal waar. daar ga ik nu ook niet over uitweiden voor de rest. Maar uh, dat, dat is allemaal natuurlijk prima. Maar mijn leven is gewoon, ja, ik, ik durf het leven eigenlijk niet aan te gaan. Dat is ja. eigenlijk het grote probleem. Waardoor ik gewoon dus, ja, uh, blijf verzanden in mijn uh, eenzaamheid die ja. ik wel compenseer. Ja, met een soort uh, ik, koninkrijk waar ik zelf in verkeer. Met veel literatuur en alles. Waardoor ik zelf wel op, op de hoogte blijf van alles. Maar mm. het leven niet echt leeft, zeg maar. Nee, nee je, je zit in een isolement. Het isolement is het inderdaad. Ja, ja, het is een, het een soort uh, zelfverklaard kluisenaarschap. Maar het is natuurlijk niet gezond. en Iedereen maakt zich ook zorgen. Dat weet ik zelf ook verdomme goed natuurlijk. Sorry dat ik uh, me zeg. Nee, ja, ja, uh, ja, ja, je mag. Ehm... <laughs> um... Hier in de studio heb ik een, een psycholoog, Jean-Pierre van de Vent. Jean-Pierre, herken je het verhaal van Erik? Komt dit vaak voor? Hij ja. geeft aan dat het niet typisch iets voor ouderen hoeft te zijn, eens mij? Nou, dat in de eerste plaats. Ja, dat, dat, dat is een, uh, het komt veel voor bij ouderen, maar niet alleen maar. Dat is een, uh, een raar soort mythe. Mm -hmm. uh, het komt zeker over de hele bevolking voor. En juist ook bij wat jongere mensen nog dan uh, deze meneer. Dat herken ik dus, en uh, het komt ook heel veel voor bij mensen die in de geestelijke gezondheidszorg uh, klant zijn, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, en het heeft te maken met, uh, uh, met, met allerlei aandoeningen, maar het werkt twee kanten op. Hè? Uh, je kan eenzaam zijn en uh, uh, daar, zoals die meneer net zei, geloof ik, uh, ook, ook allerlei klachten door ontwikkelen. En één kan klachten hebben, waardoor je eenzaam wordt. Um, en inderdaad, wat ik, wat ik, waar ik die meneer compliment voor wil geven... is voor de woorden, ik ben niet achterlijk. Want um, dat wordt nogal eens uh, verondersteld door mensen uit de geestelijke... door mijn lieve collega's, die ik verder niks uh, voor de voeten wil werpen... Um, maar uh, mensen hebben vaak de neiging, heel veel mensen hebben de neiging om het over te nemen. Hè. Dus om te ja. zeggen: Nou, u bent eenzaam, Nou, dan ga ik het eens even een regelen, dat leventje van u. Ja. Uh, en dan uh, nou, gaat u maar naar de zoos en gaat u maar vrijwilligerswerk doen. En dat ja. is op zich trouwens een heel goed idee. Maar mensen zijn niet achterlijk. Dat is niet het, het punt uh, waardoor ze dat uh, niet gaan doen. Hè. Mensen, mensen uh, voelen een onvermogen. En wat ik uit het verhaal van deze meneer meen te begrijpen, maar hij moet me maar corrigeren als het niet klopt, is dat hij, uh, hij zegt: dat Het is uit zelfbehoud dat ik dit doe. Dus dit is gewoon zijn manier om te overleven. Is dat zo, Erik? Nou, uh, precies. Uh, kijk, ik kon vroeger als klein jong al uh, moeilijk vrienden maken. Mm. En dan uh, heb ik een soort zelfbouw ontwikkeld. Ik ben uh, fysiek vrij groot. Ik heb altijd een soort uh, masker, een soort schil kunnen, uh, kunnen, uh, kunnen hebben. Door uh, de uh, middelbare schooltijd wel te kunnen doorstaan. Maar als uh, begin twintig kom je toch aan de problemen ja. uh, met, met jezelf en met heel de wereld, zeg maar, die wordt voor spreken ook agressief. Maar dat hebben we ook gezien. Ik ben inmiddels nu wel uh, zo volwassen dat ik ook gewoon dingen uh, kunt uh, verklaren. Uh, en ik, ik kan alles heel goed verklaren. Alleen het leverancier is voor mij te veel, waardoor mm -hmm. ik mezelf dus gewoon nu uh, ja, maar, maar, maar, maar terugtrek om het niet te moeilijk te maken. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk geen oplossing. De oplossing is gewoon ga erop uit. En dat begrijp ik allemaal wel. En het is prachtig, maar uh, ik maak alleen wel zorgen... Uh, hoe uh, ontwikkel ik mezelf? Want uh, mijn hersenen gaan gewoon door. En waar Bij ik zelf heel de hele dag radio alleen aan. Hmm. Maar alleen, daar maak je voor jezelf het leven niet alleen prettig uh, door. Nee, nee, nee, het is een heel mooi medium uh, radio... maar sociaal ja, hoeft het nee, je niet per se te uh, ontwikkelen. Nee, ik snap wat je zegt, Erik. En, uh, ja. Ja. Ja. Erik, mag ik je bedanken voor je bijdrage... en voor je hele eerlijke verhaal? Ik vond het wel dapper van je. Ja, ik, kijk, het is vaak zo van... zo mensen durven niet... ...ja, ik durf wel gewoon een telefoon te pakken. Ik bedoel, zo ergens ook niet. Maar ik wil juist even mijn stem laten horen... ...omdat ook, wel, ja. uh, ook mijn uh, doelgroep zeg maar, voorkomt. Ja, ja nou, en, uh, ik, uh, ik heb je gehoord. Je bent gehoord. Dank je wel, Erik. Oké, okay, prima. En een goede Fijn nacht. Dag. dag. Oké, okay, dag. Vannacht ook live muziek. Een, uh, mijn nachtelijke troubadour. Want zo wil ik je dan meteen even bestempelen, Rick. Dat ben jij, Rick van de Bos En je bent niet alleen... Nee. Dus je bent sowieso niet heel eenzaam in dit geval? Nee. Je hebt, je hebt uh, drie Spanjolen bij je. Ja. Waar heb je die nou toch vandaan? Uh, uit Spanje. Nou, dat is ook wel een logische plek om ze te, om ze te vinden. Hoe ja. ja, komen die nou weer in Nederland? Um, nou, ik woon in Barcelona. Jij woont in Barcelona, ja. van harte. Ja, dank je. Zo. Ja, dat is ook erg fijn. Ik woon in Utrecht, dat is ook ja. leuk, ja, is ook maar leuk. dit is wel een ander dingetje. Ja. Wat ja. doe je daar? Uh, uh, leven, werken, uh, muziek maken. Uh, ja. Dus uh, en, uh, daar heb ik mijn band uiteindelijk ontmoet. En, uh, en uh, zo goed en zo koud als kan, wanneer ik ze mee kan krijgen, dan, uh, dan uh, sjouw ik ze mee. En uh, dat is nu dus eindelijk weer het geval. En uh, dan dus, uh, ja een mooie tour door, door, door, ja, een beetje door Frankrijk, België, en dan voornamelijk Nederland, Duitsland, Zwitserland en weer terug. Uiteindelijk dus gewoon de hele de route naar Spanje en weer terug? Ja. Wat fantastisch, hè? Ja. En no, wel, welcome, gentlemen, once again. Ja, yeah, I'm very glad to have you here. Uh, uh, uh, het leuke is dat als jullie met elkaar praten... dat het ontzettend... Verstaan ze trouwens Nederlands? Alleen, uh, Alberto, die verstaat een beetje Nederlands. Je okay. hebt hier in Amsterdam gewoond. Uh, Kijk, heel uh, goed. I'm, I'm, I'm sorry, I will have to talk Dutch, but... Oh, no worries. worries. Oké, okay, that, that's... You <laughs> You're getting. yeah, we, we have the tendency to do that in this country. Dat gebeurt nou allemaal in Nederland. Um, maar ze hebben zo'n char ontzettend charmant accent... Ja. Echt heel charmant. Ja, als ik ooit een band zou beginnen... dan zou ik ook drie Spanjaarden in mijn band hebben. Ja. Dus wat dat betreft zit je, zit je helemaal goed. Heb jij je wel eens een eenzaam gevoeld, Rick? Ja, uiteraard. En, en wat deed je eraan? Deed je daar nou iets mee? Of was dat juist inspiratie om muziek te gaan maken? Ja, dat was in eerste instantie inspiratie. En uh, uh, voor mij heeft het ook nooit te lang hoeven duren. En dat scheelt ook heel veel natuurlijk. Sommige mensen die... Uh, ja, die zitten in een situatie waar ze niet makkelijk uitkomen. En dan blijf je ook in die eenzame en mm -hmm. alleen situatie. En dat is het grote verschil. Ja. Is muziek dan ook therapie? Voor mij wel, ja. Het is altijd een therapie geweest. Ja? ja? Betekent dat dat als je dus ergens mee zit, dat jij dan liedjes gaat maken? Nou, ik, voel me, ik, ik voelde me altijd beter als ik, als ik uh, muziek ging maken. Dus uh, dat was altijd gewoon een soort van uitlaatklep... en een soort, misschien een soort van uh, manier van uh, rustig worden, van, van werken... Van, um, van een plezier hebben ook. Uh, van ook als en hou houvast, ja, ook. Ja. En de wet, uh, want ik begreep, je, je, je moeder was klassiek pianist. Ja. Dus er gebeurde al thuis het een en ander... Ja. Uh, aan muziek. En ja. hebben je, heb je, je ouders je ook uh, onderwezen in, in de muziek? Of? Nee, nee, nee hoor, helemaal niks. Nee, zelf ben uh, ik begonnen. Maar goed, kijk, ik heb natuurlijk mijn moeder altijd piano zien spelen en horen spelen. Dus dat, dat, ja. Ja, dat zit, een uh, muziekinstrument uh, uh, proberen te, te aan te raken en te spelen en te horen. Zit, dat, ja, dat zit al van vroeger van in. Ja? ja, vanaf dat je, dat je een baby bent al. Dus dat, uh, ja, Bijzonder. Dat, uh, ja. ja, ik kom helemaal niet uit een muzikale gezin. Dus ik vind het ja. altijd weer. Bijzonder als ik dat mensen hoor vertellen dat ik denk... oh ja, dat kun je gewoon ook meekrijgen. Ja, nou ja. Dat is een ja. meerwaarde, vind ja. ik. Um, ik wil graag naar je gaan luisteren. Ja. Dus mag ik je uitnodigen om um, ongeveer drie passen te zetten... in onze kleine, maar toch charmante Radio 1 studio. Yes. Dan uh, wacht ik even tot je bij de andere microfoon bent. Mocht u uh, uh, Rick van der Bos en zijn band willen zien, uh, uh, surf dan even naar radio 1.nl. En dan via de webcam ziet u ons heel knus in een hele kleine studio zitten. Er worden wat koptelefoons opgezet en uh, wat knopjes omgezet. Klaar voor? Wat ga je voor ons spelen, Rick? MySpace. MySpace. Oh. We're trying to be special. One in a million. No one really cares when you're one in a billion. It doesn't really matter if you've got something to say. No one will really listen to your ideas anyway. We're trying to invent stuff that no one's ever made. We're one in a million, while the rest is in the shade. Try not to copy, but be self-made. Everyone is authentic. Ain't it nice when you come across someone real Who knows who you are and who knows how you feel Without no self-interest has interest in you Never be fooled by only one I just do what you do oh, So whenever I feel trapped by the ways that we create I try to cut loose and I draw back to my own shade I work offline Goed. Rick van de Bos En zometeen uh, uh, meer van jou. Uh, dankjewel voor nu. Dank je. En tot zo. Um, we praten vannacht over eenzaamheid. En ik zou het heel fijn vinden als u met ons mee wilt praten. Misschien nou ja, uh, wilt u uw hart wel luchten. Of iets vertellen over uw conditie. Als u eenzaam bent. Of misschien begrijpt u het helemaal niet. Wat eenzaamheid is. En Ik zou het ook leuk vinden als u wat ouder bent. En, en u hebt een uh, uh, kamp met eenzaamheid. Of u uh, misschien met over ons... Uh, over ons, met ons over in gesprek zou willen gaan. Ja, Miranda, blijf wel Nederlands praten. Het wordt heel moeilijk. 0800-1121 is het gratis Radio 1-nummer. U kunt meepraten of een mailtje sturen naar nacht@eo.nl of twitteren, hashtag d i -D -N. Dat staat voor Dit is de Nacht. Ik heb twee experts vannacht hier in de studio... namelijk psycholoog Jean-Pierre van de Ven. Hij is verbonden aan de Stichting Correlatie... en schrijft er Jeannette Rijks, uh, uh, uh, auteur van De Kracht van Eenzaamheid... Jeanette, um, je tante was de aanleiding om dit boek te gaan schrijven, uh, las ik. Ja, het was eigenlijk de aanleiding voor een speurtocht naar wat eenzaamheid nou eigenlijk is. In, in 2000 belde mijn tante, ik zeg mijn tante, ik heb er meer, maar dit was een speciale tante, ja? belde mij op en ze zei ja ik heb een afspraak met de huisarts gemaakt, wil je er alsjeblieft bij zijn? Nou, ik denk dat als een van ons dat overkomt... als een dierbaar iemand dat zegt... dan schrik je je ongelukkig... en dan denk je, nou, er is iets vreselijks aan de hand. Mm -hmm. En ik was eigenlijk hartstikke opgelucht toen in dat gesprek bleek... dat ze zei, ja, dokter, ik voel me ongelooflijk eenzaam... en ik heb van alles gedaan en ben erop uitgegaan... en ik ben lid geworden van clubs... en ik weet niet meer wat ik moet doen. Help mij. En het was een heel gezellig gesprek, hoor. Het was aan het eind van de dag. Hij kwam bij haar thuis en de grote glazen wijn stonden op tafel. <lacht> ik bedoel, er was helemaal niks, niks zieligs aan het uiterlijk... maar... Ja, ze voelde zich eenzaam en het was voor mij een, een, ja, een verrassing. Ik had niet het idee dat dat zo was. Maar ik voelde me ongelooflijk tekortschieten. Als lievelingsnichtje, uh, mag ik wel zeggen. Uh, ze heeft een tijd voor mij gezorgd toen ik baby was. Dus er was een speciale band. En je wist het niet. Ik wist het niet. De hele omgeving wist het niet. Maar ja, de huisarts kon niks doen. En ik, ik vond dat zo'n ongelooflijke afknapper. Dat ik dacht van. Dan word je het bos ingestuurd met zes maanden seroxat. Dat is een antidepressieve. Hmm. Dus dat betekent zes maanden hoef je niet terug te komen. En ik kan verder ook niks voor je doen. Dus ja, op dat moment kwamen er allerlei dingen bij elkaar. Ik had psychologie gestudeerd. Ik had een uh, groot aantal jaar bij een uitgeverij gewerkt. Ik was zelfstandig geweest. Ik dacht, nou, en ik had geen werk op dat moment. Ik dacht, ik ga uitzoeken hoe dat zit. Want ik wil haar helpen. Hmm. Dat, was, dat was de eerste stap. Dus dat het was het begin van een enorm uitgebreid literatuuronderzoek. En mijn, ja, mijn speurtocht naar wat eenzaamheid is en wat je eraan kan doen. En was dat over de uiteindelijk... tactiek van uw tante? Nee. Nee? Nee, ik okay. denk het niet. Nee. Waarom wilden ze u erbij hebben? Ja, we hadden een speciale band al jaren. Misschien heeft ze wel van mij verwacht dat ik iets voor haar kon oplossen. Ja. Dat ik haar kon helpen. Maar je kunt een ander niet helpen. Iemand moet het zelf doen. Dat is wat u concludeert naar aanleiding van uw onderzoek? Absoluut. Absoluut. En als je het niet zelf kunt, heb je hulp nodig. Maar dan wel goede hulp. En niet mensen die zeggen, je moet er eens op uit... en ga toch eens leuk onder de mensen. Want dat, dat is flauwekul. Enfin, dat hoorde je eigenlijk net aan die beller ook. Hè? Dat er vaak wordt gezegd, je moet dit doen, je moet dat doen. Nou, dat is onzin. Wat je moet doen, is onderzoeken naar wat past bij mij... wat hoort bij mij en wat heb ik nodig. En dan moet je gaan kijken, naar nou, hoe krijg ik dat dan voor mekaar? En dat was eigenlijk de machteloosheid die je net ook hoorde in dat, in dat gesprek. En die mm -hmm. beller, die zei van ja, ik ben al jarenlang uh, geholpen. Maar in feite is hij niet geholpen. In feite wordt er uh, allerlei ideeën gesuggereerd die, die niet werkzaam zijn voor eenzaamheid. Mm. En dat vind ik heel tragisch. Hij is niet de enige die dat heeft. Dat is eigenlijk overal. Jean-Pierre zei dat net ook al. Het idee dat je het voor een ander op kan lossen. Dat, dat, dat, dat leeft bij ons, maar dat is absoluut niet mogelijk. Mag ik vragen hoe het met uw tante is afgelopen? Ze is overleden. Ja, dat is een oplossing. Maar dat is uh, natuurlijk niet waar we uh, wat, wat, wat, wat voor ogen hadden. Maar nee, hoe is dat? Zeker niet. Hoe is het, de laatste fase van haar leven dan verlopen? Nou, ik heb geprobeerd. Ik, ik ben drie jaar aan het studeren geweest. En uiteraard heb ik veel contact gehouden met haar in die tijd. En na die tijd heb ik besloten om een, een werkboek te ontwikkelen. Een programma wat mensen kan helpen om zichzelf, zeg maar, op de rit te krijgen als het gaat om eenzaamheid. En ik heb haar erbij betrokken. Um, niet in de zin van, god, dit kan jou misschien helpen. Maar wel van, zou jij voor mij dit willen bekijken en corrigeren en misschien aanvullen? Dat was een manier om te kijken, nou dan konden ze toch hè, zonder direct aangesproken te worden op je eenzaamheid, daarbij betrokken zijn. En nou ja, ze was niet dom, dus dat voelde ze haar scherp aan en na één hoofdstuk heeft ze het voor gezien gehouden, want zij wilde dat niet. Ze wilde het op haar manier oplossen, alleen dat lukte niet. Mm, en, en dit was niet de Ze wilde hier niet aan meewerken, dus eigenlijk niet. Vond u dat jammer? Ongelooflijk. Ja, dat kan ja. ik me voorstellen. Ja. Ja. Hebt u geprobeerd haar over te halen? Ja, maar. Ja, dit, dan is het wel heel dichtbij, familie. Ja. Uh, dat is lastig hoor, generatieverschil. Hm. Kijk, als ik een wild vreemde tegenkom, dan kan ik heel, heel bot zeggen: luister eens, het is jouw probleem, jij moet het oplossen. Ja. Ik kan wat voor je doen. Maar je, je moet zelf die stappen nemen. Mm -hmm. Maar ik vond dat heel erg moeilijk om dat tegen mijn tante, zo te zeggen. En hebt u nog gezien hoe uw tante uh, haar eenzaamheid te lijf is gegaan? Ja. Ja, ik mag het van mijn andere familie niet zeggen, maar met alcohol. Oh, ja. Ja, dat is denk ik niet ongewoon. Nee, het is zeer gebruikelijk. Verslavingen zijn, zijn, komen heel veel voor bij mensen die zich eenzaam voelen. Ja. Het is een vorm van, ja, vulling. Ja, zoeken. Kan me nou het voor het het goed dat goed voorstellen? Ja. Dat brengt me bij de, de, de telefoon. Uh, Pia? Ja. Hoi, jij rookt hè? Ik rook en ik uh, gebruik ook wel uh, af en toe uh, behoorlijk wat alcohol, ja. Af en toe behoorlijk wat alcohol. Ja, ik zeg het een beetje vreemd, maar uh, het is inderdaad een aanvulling. Het is, uh, dat zei ik net ook al, uh, bij de inleiding van het gesprek. Uh, eenzaamheid is een hele dure uh, situatie, eigenlijk. Want vooral als je uit bent. Uh, en dan uh, kan je niet eens uh, vanwege je verslaving. kan je niet eens cadeautjes voor je kleinkinderen kopen en uh, oh. dat soort dingen. Uh, ja, ik zie ze ook heel weinig. Dus, uh, maar ja, dat, uh, ja, je komt in een neerwaartse spiraal terecht. Maar hoe ben je hierin terechtgekomen, dan, Pia? Nou, dat uh, is ook weer. Ook, een soort van eigen keus. Uh, ook, uh, he, wat, uh, ik ben zelf nu al 62, hoor. Maar ik ben op school ook niet echt geaccepteerd. Ik had ook een hekel aan school. He, ook al, al heel vroeg, heel groot. Uh, anders zijn als anderen. En uh, ja, dan, dan ga je net wat... Uh, de meneer uh, hiervoor zei, je gaat jezelf afschermen. Je maakt een soort uh, schild om je heen. Mm. En... Uh, ja, vooral als je dan ook nog met de psychiatrie te maken hebt gehad, dan wordt het nog moeilijker. Want dan zijn toch je omgeving een beetje afstandelijker. Ja? Ja. Merkt u een verschil tussen voor de psychiatrie en daarna? Ja, ja. Noemen ze een eh, verschil dan? Nou, dat mensen dus wat meer... Ja, ze gaan kinderlijk tegen je praten. Ze doen alsof je inderdaad achterlijk bent. En dat, uh, dat, ja, het is al heel lang geleden dat ik in een psychiatrische eerrichting maar een week heb hoeven te vertoeven. Maar eh? die week was dus voldoende? Om, om... Maar, ja, dan is het bekend. Ik woonde toen op dat moment in Friesland. Hm. En uh, dan is dat bekend. En dan gaan ze echt praten alsof je een, ja, een kindje bent. Wat merkwaardig. Nou, is dat normaal? Ja, ik hoor het vaker. Ja? Ik spreek uh, nou ja, bijna elke dag met uh, mensen in een psychiatrische kliniek. En dan hoor ik vaker dat ze uh, nou, uh, slachtoffers zijn van stigmatisatie, zoals je het uh, zou kunnen noemen. Dus mensen kijken hun aan met de nek of uh, uh, uh, op een rare manier. Want dat uh, is dus een gek en daar kan je amper mee praten. En het erg is dat dat uh, stigmatisatie in de hand werkt. Dus mensen gaan zichzelf ook als merkwaardig beschouwen. En denken, ja. er is iets mis met mij. Dus ja. ik kan het leven niet aan. Of ik kan niet goed omgaan met andere mensen. En euh, nou dan krijg je inderdaad een neerwaartse spiraal. En wat ik ook trouwens herken in het verhaal van, uh, van, van uw vrouw. Is dat het zo vroeg al begint. Hè? Dus, dus ik hoor heel vaak verhalen over mensen die zijn gepest. Of die een buitenbeentje waren op school. En dan pas je je daaraan aan. Hè? Vaak door je terug te trekken. Um, en daar begint het mee. Hè? Dan, dan trek je je terug en dan, um, ja, dan, dan raak je ook snel allerlei vaardigheden kwijt. Of die ontwikkel je minder dan andere mensen. Vaardigheden in het sociale vlak. Uh, waardoor mensen nog, nog, nog vreemder op je gaan reageren, et cetera. Dus het wordt een spiraal en het wordt eigenlijk steeds erger dan. Nou, dat, dat is wat, wat ik ja, vaak hoor, ja. Ja, ja. Herken je dat, Pia? Ja hoor, ik, maar vooral, ik heb al vanaf kind af aan een hekel... dus aan een hele grote groep mensen bij elkaar. Ik, vergeef, ik kan dus ook niet naar een kerk gaan of zo... Hm. want dan zit ik met veel mensen. Ja. En dat, ja. uh, ik begin ja, dat me ineens nou zorgen mee. te maken, Pia. Ik, ik, ik herken dat wel. Ik vind het ook vreselijk om in grote groepen mensen te zijn. En nou ja, Mijn middelbare schoolperiode, mijn basisschoolperiode... kijk ik ook niet met plezier op terug. Moet ik me nou zorgen gaan maken, Pia? Nee hoor, nee in dit geval niet. Want uh, net wat uh, ook uh, die uh, meneer voor die tijd zei... Uh, we zijn niet gek. En ik heb eerlijk gezegd wel degelijk sociale vaardigheden. Alleen, ja, de mogelijkheid ertoe... die wordt door die, die gezondheidsklachten steeds minder. Uh, ik uh, heb dus een poosje hier... ik woon nu in Amsterdam Zuidoost. Ja. En dat uh, is uh, wel heel plezierig als ik dus... Uh, daar mijn hondje uit ik heb een leuk gesprek. Ik kan altijd heel goed met mensen praten. Ik kan mijn mond goed roeren. Maar eh, dan, dan voel ik me eigenlijk prompt weer een heel stukje beter. Ja. Maar dan kom ik weer thuis en dan is dat... Uh, ja, echt eventjes uh, niet... Uh, dan, dan schiet je weer terug. Ja, je komt toch weer en, alleen thuis. Ja, dan ben je helemaal alleen. En het beste wat, uh, wat ik... Uh, merk van eenzaamheid is dat je hebt mensen waar je omgeeft... maar die hebben allemaal hun eigen drukke leven. Dus ja, je bengelt er maar een beetje bij. Zo af en toe word je opgebeld van, hé, hey, hoe is het ermee? Ja. En oh, je moet niet zoveel roken, je moet niet zoveel drinken, je moet niet dit. Ja. Hè? Dat is te, het blijft het bekende verhaal eigenlijk, wat nou allemaal al opgenoemd is. Dat, uh... Ja, weer allemaal mensen die u gaan vertellen wat u ja. wel en wat u niet moet doen. ja. En dat is natuurlijk niet echt een uitnodiging... voor contact, zal ik maar zeggen. Hè? Nee, het is eerder een afwijzing eigenlijk. Nou, ja. En... ja, maar ook... Uh, hè, je gaat naar de huisarts, want je voelt je eigen beroerd. En dan wordt er dus inderdaad gesteld van... ja, je rookt nog. En uh, hoe is het met de alcohol? En dan wordt er niet... Uh, dus wat, daarom vond ik de inleiding van dit programma zo mooi... dat dus eenzaamheid juist uh, de gezondheid achteruit brengt... En uh, ja, de telefoon echt ook nogal. Ja, zo meneer. Ik wij kunnen je goed verstaan hoor. Oh, gelukkig. Ja. Maar uh, dat, dat het dus, uh, dat je, je komt dan in zo'n neer, neerwaartse spiraal terecht. Ik bedoel, dan zeggen ze van ja, je moet weer naar de huisarts, dan denk ik, ik zeg: ja, nou, dat heb geen zin meer, want uh, er wordt iets gezegd en. Er wordt niks aan me, aan me kwaal gedaan. Ja, hier in de studio, dat kun je niet zien, Pia. Maar Jeannette Rijk zit, zit, zit ja, heftig te knikken. Zit, zit stevig te knikken. Ja. Het is zo'n ongelooflijk herkenbaar verhaal. Om te beginnen ja. dat het dus al heel jong eigenlijk uh, start. Mensen hebben dus vaak het gevoel dat ze een eenzaam persoon zijn. Dat het als het ware in hun genen zit. Nou, heel vaak is dat onzin. Maar hebben ze het wel van heel jongs af aan al... Uh, ja, zodanig ervaren dat dat ze meegekregen hebben, zeg maar onbewust van, van het kind af aan... dat eenzaamheid iets is waar je niks aan kan doen. Dat je als het ware slachtoffer bent van de omstandigheden. En zolang je dat ja. gevoel blijft houden... Ja, dan, dan gaat er ook niks gebeuren. Maar je moet zelf in actie komen. En een van de tragische dingen is, en, en dat hoor ik ook hier weer... dat als je naar de huisarts gaat, dat, dat dan wordt gezegd... nou, u kan best vrijwilligerswerk gaan doen... of gaat er toch eens uit, u moet meer onder de mensen komen. Nou, dat, dat zijn absoluut verkeerde adviezen. Helemaal nou ja, leuk. Vrijwilligers, fout. Ja? Vrijwilligerswerk. Maak even. Vrijwilligerswerk heb ik uh, een poosje gedaan. Ik mm -hmm. heb uh, bij een telefoonlijn uh, hier in Amsterdam ge gewerkt. Dat, uh, dat heet de Warmlijn. En dat is dus voor mensen ook die uit de psychiatrie komen en die ook eenzaam zijn. Die kunnen ons dan s'avonds bellen. En dat oh. heet de lotgenotenlijn. He? Ja. Mag ik daar maar wat ja, over het... zeggen? Want ja. dat. dat... Heel vaak word ik daarover gebeld of gemaild van... ja, we hebben een lotgenotengroep en wilt u, daar, uh, wilt u daar eens wat over zeggen? En dit is mijn kans. Lotgenotengroepen hebben Maar Doe doet mij wel eens denken aan als jouw centrale verwarming kapot gaat... en je belt een bedrijf van ja, mijn verwarming is kapot. Ik weet niet wat ik moet doen. En dat het bedrijf dan zegt, nou dan sturen we iemand die het ook niet weet. Ja, nee. Maar dat heb je met, met lotgenootgroepen met eenzaamheid. Weet je, als iemand zich eenzaam voelt en lang eenzaam voelt... en niet weet wat hij eraan moet doen... ga je dat dus niet oplossen door hem naast iemand te zetten... die het ook niet weet. Ja, maar tegelijkertijd nee, nee, is dat maar zo... wel begrip, toch? Ja, maar met begrip los je geen probleem op. Nee, dat is waar. Nee hoor, maar die persoon die hebt dan wel eventjes... een, een moment contact met iemand anders. Ja, klopt. En ah, jij ja, ook? En, is, uh, en dat, daarna? Dat al... Weer niet. He, dat zei ik al, als ik dus uh, een aardig uh, iemand tegenkom... tijdens het hond uitlaten... Dan, uh, dan voel ik me eigenlijk toch weer even een stukje beter... Dan heb ik maar even gelachen ofzo, of zo. Mm. Precies. Ja. Ja, een dag zonder lach uh, is ja. waardeloos. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar je ziet, het ja. zit dus in, in verbinding met mensen... in contact met mensen, daar word je blij van. Dus als ja. dat nou is waar jij behoefte aan hebt... dan moet je dus zorgen dat je dat vaker krijgt, regelmatiger krijgt. Ja, en, ja maar... Dat deed ik dus ook met dat vrijwilligerswerk, zeg maar, met die, met die lijn. Want dan ging je dus op weg. Je ging met de metro. Ja. Je, ja, je komt onder je collega's. Uh, en, maar omdat die gezondheid zo zacht eruit gegaan... heb ik mm -hmm. het nou al een poos moeten laten liggen. En nou zit ik echt voor mijn gevoel in een neerwaartse spiraal. Ja. ja, daar kom je niet meer zo makkelijk vanaf dan. En dat is... Nou, maar daarom vind ik deze uitzending zo mooi. Want dat geeft toch... Dat, dat, dat gaf me alvast een antwoord van waarom voel ik mij zo rot. Ja. Ja. ja. En dan denk ik van ja jongens... Uh, toch uh, even uh, je allemaal bij elkaar pakken. En probeer er inderdaad wat mee. Nou, wat, je, wat je moet realiseren is... eenzaamheid is puur een signaal van de natuur. Het is een seintje van je lijf... dat zegt... Ja? luister, jouw verbinding met mensen is niet waar jij behoefte aan hebt. En voor de ene is dat twee mensen in hun leven... En voor de anderen is dat veertig. Het gaat erom waar jij gelukkig van wordt. En ja, niet iedereen weet dat, dus dat is ook een zoektocht. Kan je niet zo 1, 2, 3 weten. Maar zolang je dat seintje krijgt... betekent het dat jouw leven nog niet op de rit is. Hmm. En dat ga je dus niet oplossen door vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat ga je op oplossen door naar jezelf te kijken. Van, waar heb ik nou behoefte aan? Waar ben ik goed in? Uh, wat kan ik betekenen voor een ander? Wat kan ik betekenen voor de wereld? En andersom, waar haal ik vanuit de wereld vandaan? waar ik gelukkig van word. En dat, dat doe je niet zomaar in je eentje makkelijk. Dat is hartstikke lastig. Nee, nee dat is zeker een... Uh, dat je ook niet even lekker naar de kan of zo. Omdat je, ja, je, je... ik ben een uitkering gerechtigde, zoals dat heet. En als je dat dan... Uh, je, je geld ook nog opgaat aan, je, uh, ja. aan, aan het roken... Uh, dan voel je je eigenlijk dubbel schuldig. Dat helpt ook niet, nee. Ja. Pia, ja, mag ik je ontzettend bedanken voor je bijdrage? Oké. Okay. En, uh, en ik hoor het hondje op de achtergrond eventjes. Ja, die, die, die blaft om de muizen hier, dus oh. <laughs> dan ben ik ook weer niet. Het is een hele alerte hond. Dat heb ik nog nooit gehoord, ja. dat ze dat ook doen. Goed, ik wens ja. je een hele fijne nacht en sterk, Topia. Oké, okay. ja, dag. Dag. We gaan zo meteen uh, weer luisteren naar uh, Rick van der Bos. Want ik krijg nog een liedje van je dit uur. En daar zie ik naar uit, Rick. Maar ik wil nog eventjes naar de telefoon, naar, naar Anja. Ja, goed, uh, nacht. Hallo. Um, ja, ik, ik, ben, uh, ik ben vaak eenzaam. Uh -huh. um, ik heb twee mannen gehad die allebei overleden zijn. Dus dat is heftig geweest. Uh -huh. Ik heb een familie die heeft me een bom laten vallen... toen mijn man overleden was. Um, ik heb bepaalde dingen die ik echt in vertrouwen wilde nemen. Um, ik noem maar het laatste voorbeeld van iemand... Ik had een kennis, die had ik een vertrouwensbrief uit mijn jeugd laten lezen. Ja. En uh, ja, omdat ik toch eigenlijk altijd wel heel positief naar mensen ben. Mm -hmm. En uh, ik heb een scootmobiel. Ik uh, ben een paar jaar geleden gevallen. De knie is ook nooit meer goed gekomen. Waar mm. ik is geopereerd geweest aan. En aan nog wat meer dingen gehad. Maar die brief Ja, blijft ook positief. En ik, dan ga ik naar buiten met scootmobiel of andere dingen doen. Ik hou van kringloopwinkels. Um, er zijn er toch mensen die denken, daar schijnbaar ken ik heel wat van. En doordat je dan eigenlijk doorzet... zijn er ook een mensen jaloers, volgens mij. Jaloers? Waarom zouden ze jaloers zijn anders? Ah, nee, dat, dat weet je soms niet, hè? Uh, ik, had een, ik heb nou laatst een schoonzusje gehad. Die gaat zitten bellen naar die jongen... waar ik die brief van heb laten lezen. Yeah. Die gaat een heel verhaal ophangen van... Uh, hoe is het nou met Anja... En wat doet ze nou allemaal? Oh. En. Uh, nou ja, ik, die jongen die, die wordt ziek. Ik ga naar hem toe. Ik kom in een bloemetje van. Hé hey Jan, hoe is het ermee? Hè? En uh, <coughs> ik heb nog dus had ik het ziekenhuis gelegen. Mm -hmm. Maar jij moet je schoonzus bellen, zegt hij tegen mij. Oh. Hech Ja, ja. Hè? Vervelend. Er werd al zo gepraat alsof het hele verhaal. wat bij mij gebeurd was en thuis. wat ik hem in vertrouwen verteld had. Dat, ja, er bleef gewoon niks meer van me over volgens hem. Hmm. En zo heb ik dat iedere keer met mensen. Echt waar? Heel hard. Maar hoe komt dat, Anja? Dat dat dan je vaker overkomt? Heel, ja, ik ben, dat, dat is voor mij ook de vraag. Ik heb ook ooit, toen mijn man overleden was... Uh, toen belden ze hem op de kerst, want dan lag ik alleen. En toen was er iemand die belde me op en die zegt tegen mij... Ik noem de namen daar niet, maar... Uh, die zegt tegen hey mij, God, wat rot voor je. Tom is nou overleden. En, uh, uh, maar weet je wat, uh, we kunnen het al iets afspreken. Nou, ik ben met de wezen wandelen. Ja? Ik ben overal met haar naartoe geweest. We zijn een kringloop geweest. Ze zegt tegen mij, Anne, ik heb nog nooit zoveel gedaan als met jou. Zo leuk. Ik zei, nou, dat moeten we vaker doen. Leuk afspreken. En dan uh, nou spreek ze af. En ze belt me iedere keer af En toen belde ik op. Ik zei, joh, uh, waarom bel je hem af? Ik vind het juist leuk om uh, weer eens even te gaan wandelen buiten... of andere dingen te gaan doen. Ja. Yeah. Uh, ach, weet je wat het is? Ik heb erover nagedacht. maar jij redt je eigen wel? Oh, dat is pijnlijk, Anja. En dan is soms dan weet ik gewoon niet meer waar ik ermee aan moet. Nee, dat snap ik. Anja? En ik zit hier op een flat met allemaal oudere mensen... Mm. Ik heb die, als er nieuwe bewoners komen, nodig ik ze uit op de koffie. He, want er werd nogal veel geklipt onder elkaar. en nou, daar hou ik helemaal niet van. Dus ik zei, jongens, kom op, positief. En, dus als er steeds nieuwe bewoners komen, dan nodig ik ze uit. En dan krijgen ze een kop koffie. En dan, uh, gezellig. Maar terug, nooit. Anja, ik vind dat heel verdrietig voor je. Ja ja, meer kan ik er niet over zeggen. Ik, kan, ik heb geen oplossing daarvoor. Uh, Jean-Pierre, is ik daar een, een oplossing? Aan ik ben een de kerk, wil ik vrijwilligerswerk doen. En mijn man was net twee dagen dood. Ja. Ik misschien vrienden in je naast me zitten. God, ik heb gehoord dat uw man overleden is. Ik zei, ja. Ik zei, toen zegt ze, waar leeft u van? Um, uh, is waar gebeurt het bij Mag ik even, ik ga je even onderbreken. Hallo. Uh, ja. Je noemt allemaal, allemaal dingen op die misgaan in jouw leven, hè? dingen die misgaan met andere mensen... Um, en je vraagt je tegelijkertijd af uh, hoe dat nou kan... dat andere mensen jou zo behandelen. Ja. Toch? Ja. Nou ja en, en als andere... je dan mensen op de koffie krijgt... dan kan ja. ik me voorstellen dat het fijn is voor je... om je een keer je hart te luchten, zoals je dat nu ook doet, hè? Nou, nou, nou, nou jullie wel, maar niet naar de buur, hoor. Als die mensen op de koffie komen, dan heb ik gewoon... Ik ben gewoon heel positief. Je bent wel positief ja, maar, oh nee, maar ik ben ook heel eens. Ja, dat, dat begrijp ik daarom bel je natuurlijk. Want ik zit me af te vragen hoe het komt dat iemand die zo positief is, daarna niet meer door buren wordt uitgenodigd. Hoe kan dat nou? Dat weet ik niet. Nou, dat is toch merkwaardig? Ja, dat helpt ik wel. Ja, dat, dat is mijn vraag ook. Dat weet ja. ik niet. Kijk, wat vaak gebeurt bij mensen die, wat vaak gebeurt bij mensen die eenzaam zijn, is dat ze als ze dan een keertje iemand spreken eindelijk al die dingen vertellen die ze op hun lever hebben... die mis zijn en die vervelend zijn gelopen. En dan krijgen andere mensen daar dan genoeg van. Zo werkt dat natuurlijk. Ja, en altijd mensen die alles doorgingen bellen. Ja, het is onbeschrijfelijk. En ik heb een gave om een huis in te richten voor weinig geld. Nou, Anja, je zult vast vele gaven hebben. Ik ben blij dat te horen. Anja, mag ik je danken? Ja, nee, maar wat was het antwoord dat die man zei net? <laughs> Ik ben blij te horen dat je die graven hebt aan... En ik denk ja, dat je daar maar, ook over dus zou kunnen hebben Anja, met mensen. Anja, luister even heel goed. goed. Jean-Pierre, wil je nog één keer herhalen wat je net tegen Anja zei? Nou, ik denk, hè, ik ben blij te horen dat je die gaven hebt... en je hebt vast ook nog wel andere gaven. En dat lijkt me ook iets om het meer over te hebben. met mensen om je heen, maar ook... Hè, ik hoor net Janet zeggen, die, die deskundig is op het gebied van eenzaamheid... zorg dat je de dingen die voor jou belangrijk zijn in het leven... en de dingen die jij goed kunt, dat je die ontwikkelt. En dat wil ik eigenlijk herhalen tegen jou... Je kan goed dus een huis inrichten voor weinig geld. Er zijn vast ook andere dingen. Richt je daarop? Ik denk dat, dat, dat daar een sleutel ligt voor jou. Maar dan krijg je toch een bepaald soort jaloezie. Nee. Ah, Anja. ik vroeg keer mensen uitgenodigd toen mijn mannen afleden waren. Anja, Anja ik ga zon... je even interruperen. Want, want anders gaan we uh, uh, uh, hetzelfde riddeltje uh, doen. En, en ja. daar hebben we helaas geen tijd voor. Wat ik je wel kan vertellen is uh, dat Jean-Pierre werkt uh, voor het verbonden aan correlatie. Daar kun je mee bellen, hè Jean-Pierre. Ja. Is, is dat een idee? Dat is zeker nee, 091450. En uh, okay. je kunt bellen met de correlatie. en dan uh, met iemand gaan uitpluizen. Bijvoorbeeld, hè, hoe kun je je talenten uh, gebruiken in het leven? Ja, op een positieve manier. Op een positieve manier, precies. Anja, ik wens je heel veel sterkte en een goede nacht. Oké, okay, dankjewel. Dag, Anja. Rick. Je bent nog bij ons, je zit heel geconcentreerd mee te luisteren. Ja. ja ik, ik heb een beetje met je band te doen. Oh, ze liggen lekker op de grond. Dat is echt prachtig. Ze liggen graag op de grond. Ja, dat vind ik een kwaliteit. Ik vind het ook altijd heel prettig om in hoekjes op de grond te gaan liggen. Dat betekent ja. dat mensen uh, volgens mij zich op hun gemak voelen. Ja, ja. ze voelen nou, zich dat... ook al heel snel op gemak. Maar... Nou, dat is <laughs> iets te snel, op, proef ik dat. Nee, nee. Misschien voor Nederlanders wat te snel dan. Voor Nederlanders wellicht, ja. Ja, ja, ja. ja, misschien is dat ook een beetje uh, uh, een Nederlands ding. Ik krijg op mijn werk altijd te horen dat ik... Um, ik vergader het liefst op tafels... Oh ja. Dit vinden ze in Nederland ook niet leuk. Nou ja. Maar dat helpt mij heel oh, erg. Om... Ook niet onder de tafel. Nee, niet, niet onder. Nee, Ik wilde graag op en een ja. beetje... En, en, nou ja, goed. Dat, <laughs> uh, waarom ik dit vertel, weet ik ook niet. Ik, ik wil graag uh, meer van je horen, Rick. Wat ga je voor ons okay. spelen? Uh, Volcano is een instrumentaal nummer. Oké, okay, oké. Okay. Ik ja. ben heel benieuwd. Okay. Rick legt zijn koptelefoon af... en zet een paar passen in onze kleine studio. Er wordt een hele grote contrabas van de grond opgetild... En een koptelefoon opgehangen. En wilt u beeld bij het geluid? Dan kunt u surfen naar radio 1.nl en dan ziet u alles hier er gebeuren in onze kleine. Dit is de nachtstudio. Ben je klaar voor Rick? Yes. Dit is Vulcano, Rick van der Bos. Ah, te gek. Te gek. Heel gaaf. Wat leuk. Thank you. Thank you so very much. We zitten ineens in een soort film. Hebben jullie dat ja, een beetje? Een ja, het is heel filmisch. Ik wil ook ineens tapas gaan eten, jongens. Echt weg met, de, met, die, met die Hollandse koekjes hier. Rick, dank je wel. Heel, heel erg gaaf, heel gaaf. Um, uh, Zometeen in het uh, derde uur, dit is nacht nog meer muziek uh, van Rick van der Bos en uh, zijn uh, band The Dandies. Want ze heten The Dandies, hè? Ja. Volgens mij had ik dat nog helemaal niet verteld. Maar dat mag uh, zeker even vermeld worden. We spreken over eenzaamheid vannacht. U kunt met ons meepraten. Dat kunt u doen door uh, te bellen naar 0800 1121. Heeft u ervaring met eenzaamheid? Heeft u vragen over eenzaamheid? Praat met ons mee. 0800-1121. Uh, Jeannette, ik, ik heb nog een paar vragen. Um, ja, brandlos. Um, ja, ik, ik zou bijna niet meer weten waar ik moet beginnen. Het voelt nu zo als... Ik had aan het begin van de nacht het idee dat het, dat het een vrij afgekaderd probleem was. Maar ik heb juist ja, nu het ach. idee... Juist. Nou ja, dat, dat kwartje is dus bij mij ook gevallen. Ja. Dat het heel groot is. Het is enorm. Het is heel groot. Oh, hoeveel mensen in Nederland zijn er nu echt uh, eenzaam? Heel sterk chronisch eenzaam, ruim anderhalf miljoen. Anderhalf miljoen ja. mensen, ja. En... en dat is al zo'n 40, 45 jaar wordt dat gemeten in Nederland. Oké. Okay. Uh, wie, wie meet dat? Uh, regionale GGD's over het algemeen. En af en toe wordt er af en toe zo'n zo onderzoek tussendoor gedaan. als er geld is of belangstelling van, uh, van een bepaalde groepering. Maar uh, ja, dat wordt in Nederland vrij, uh, vrij regelmatig gemeten. En is dat getal, die anderhalf miljoen, ongeveer al 45 jaar gelijk? Ja verandert niet zoveel in. Waarom niet? Wa waarom verandert dat niet? Geen idee. Ik weet heel veel van eenzaamheid... maar dit antwoord kan ik je niet geven. Het is, uh, er zijn allerlei speculaties over. Maar um, ja, dit, dit is de, de harde kern. En daar vallen natuurlijk mensen uit. Het is niet zo dat dat diezelfde mensen zijn... maar het is wel een percentage van de bevolking wat, uh, wat ernstig eenzaam is. En ja. ho hoe, hoe belanden mensen in, in, in isolement en hoe gaan ze zich dan... Eenzaam voelen? Zullen we nou, verschillende het, het, redenen zijn? Ja, precies. Het is net zoveel uh, oorzaken als dat er mensen zijn. Je kan uiteenlopende dingen hebben. Bijvoorbeeld iemand die, die al in de wieg een, een trauma heeft gehad. En het gevoel heeft dat de wereld tegen hem is. Die mm -hmm. kan bij wijze van spreken onbewust het hele leven lang het gevoel mee hebben genomen. van, ja, Ik voel me eenzaam en ik kan er niks aan doen. En dat betekent dat je een houding hebt... die jouw leven gaat bepalen. Die gaat zeggen, ja, wacht maar af tot het beter wordt. Ja, Dat gaat niet gebeuren als je niks doet. En dan heb je mensen die een heel gelukkig leven hebben gehad... en op hun zeventigste een partner verliezen. Ja. En dan in een donker gat storten waarvan ze het bestaan niet kenden. Ja, en daartussen liggen honderdduizend soorten van, van uh, aanleidingen voor eenzaamheid. Ja. Maar het is natuurlijk, en, en jij zei dat net al... natuurlijk heb je eenzaamheid uh, meegemaakt. Ieder mens maakt het mee. Dat hoort bij het leven. Het is uh, Daarom heb ik mijn boek ook genoemd De Kracht van de Eenzaamheid. Het is, een, het is een kracht die jou daartoe aanzet om verbinding aan te gaan met anderen. Alleen, ja, die kracht zet er dus niet bij met welke anderen en hoe je dat moet doen. En dat is lastig, want dat hebben wij als maatschappij en als individu nog niet uitgevonden. We hebben daar geen opleiding voor. We leren rekenen en lezen, vinden we allemaal heel gewoon. Maar leren hoe je met jezelf omgaat en, en in relatie tot anderen, dat leren we niet. Maar nou, en we leren misschien ook wel een beetje te weinig... dat je voor de mensen die je kent uh, om je heen... die in een eentje zitten, uh, iets doet. Uh, ja. Dat heeft mijn moeder me toch wel verteld. Je moet af en toe je vrienden bellen. Ja. Uh, als je weet dat er iets aan de hand is. Uh, ja, maar je nu realiseer zomaar... je het. En dat maakt het wel even leuker in, in mijn idee. Als je zegt van voor mensen zorgen... en je zegt vrienden bellen, dan doe je dat voor jezelf. Je doet dat voor de relatie. Dus je, je doet het voor de ander... Ja. Maar ook voor jezelf. Je doet het om de relatie goed te houden. Dat vind ik heel belangrijk. Maar het idee dat je voor een ander moet zorgen. in de zin van we moeten voor eenzame mensen zorgen. daar heb ik dus helemaal niks mee, want daar geloof ik niet in. Nee? Ja. Nee. Nou. Dat, dat is uit, blijkt ook uit onderzoek dat het geen enkel effect heeft. Nee, is dat zo? Oh, dan bezorg ja. je me nu wel een illusie. Ik ga ik haal ja. meteen je vraag onder. Ja. ja. Ik had het nou. in de gaten. Ik had namelijk de indruk, wij hebben een, uh, ik noem die man ook opa. Dat is niet mijn opa, maar dat is, een, een ik woon in Ondiep. Een prachtige krachtwijk van de stad Utrecht. <lacht> en daar woon ik met veel plezier. Maar er wonen ook best wel uh, in de kleine oude arbeiderswoninkjes. Uh, veel alleenstaande oudere mensen. Ja, nou niet om mezelf de borst te kloppen hoor. Maar ik, maak, ik probeer altijd wel een praatje of te zwaaien. Ja, dat is en Er, is een, dat er is... is een opa die, uh, die bewaakt mijn auto. En dan zet ik mijn auto naast zijn huis. Dat ja, vind ik prettig. Ik vind ja. het prettig. Als maar het, dat uh... is normaal. Dat is zoals het hoort. Uh, nou, dat is wat Toch. ik bedoel. Maar, dat wat, ja, wat, dat be is wat jij maar, bedoelt. Maar je, je hebt een bezwaar ergens tegen... Het, nou, misschien, het, het idee dat uh, eenzame mensen... Ik heb trouwens al een bezwaar tegen de kreet. Eenzame mensen. Want oh. Hoe moeten we ze ja. wel noemen? Nou, je hebt mensen die langdurig last hebben van eenzaamheid. Of mensen die zich uh, af en toe behoorlijk eenzaam voelen. Oké. Okay. He, dus het is iets waar je last van hebt. En daarmee plaats je het als het ware buiten jezelf. Als je zegt ik ben eenzaam. Is het dan geeft je jezelf ja, een stempel label. op je voorhoofd. En de, de, je maakt jezelf ook zielig en zo. En, nou, dat is het laatste wat ik zou willen. Maar het idee dat je dus naar iemand toe zou kunnen gaan. Die eenzaam is. Of zichzelf eenzaam vindt. Mm -hmm. En dat je dan door je bezoekjes die eenzaamheid kan oplossen. Dat is een volstrekte illusie. Het is absoluut niet waar. Het is heel jammer. Want het wordt bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk heel, heel vaak gezegd... Van nou, dan ga je naar eenzame mensen bezoeken ja. en zo. Nou, dat is heel tragisch, want het, het werkt niet. Dat, dat blijkt keer op keer uit onderzoek, internationaal, Nederland. Er is uh, vorige maand een uh, proefschrift verschenen van Erik Schoenmakers... die heeft onderzoek gedaan naar de effecten van vrijwilligerswerk op eenzaamheid. En uh, ja, dat blijkt dus niet zo florissant te zijn. Nou, Dit is, echt, dit is wat wij in het radiovak een cliffhanger noemen, net. Zo heet dat. En dat betekent dat we na vier uur hierover verder gaan praten. Wilt u meepraten over eenzaamheid? Bel dan 0800-1121. Dan uh, kunt u ook uh, vragen stellen aan mijn twee experts hier uh, vannacht aan de tafel in de Radio 1 Studio. 0800-1121 en praat vannacht mee over het heftige thema eenzaamheid. Tot zo.